4 uur. Dit is Radio 1, met Ger Jochems en Tessel Blok. Wij zijn nog veel beter in staat onze eigen zintuigen te bedotten dan we al dachten. En Obama maakt een reisje naar Afrika met een ongeëvenaarde entourage. Kostte 100 miljoen dollar, maar levert het ook iets op. Daarvoor straks het Buitenlandpanel. Nu is het NWS-journaal met Job Boot. Het kabinet blijft uitgaan van 6 miljard euro aan extra bezuinigingen. Dat zei premier Rutte in het debat over de bezuinigingen in de Tweede Kamer. Hij ging daarbij in op kritiek dat het kabinet zich alleen nog maar baseert op aanwijzingen van de Europese Commissie. En het streven loslaat om het begrotingstekort terug te brengen naar 3%. Ik voeg eraan toe, daarmee doen wij die bezuinigingen niet voor Europa... maar wij moeten ons ergens op een cijfer baseren. We baseren ons op het cijfer van Europa. We doen een bezuiniging omdat wij het zelf belangrijk vinden. Rutte zei verder dat het kabinet zoekt naar mogelijkheden... om extra zuurstof in de economie te krijgen. De Raad van State heeft zijn twijfels bij het plan om vaker camerabeelden te gebruiken in de strijd tegen de misdaad. Staatssecretaris Steven werkt aan een wetsvoorstel, waardoor particuliere camerabeelden makkelijker in strafzaken kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld door ze op internet te zetten. De Raad van State is bang dat het voorstel te veel ten koste gaat van de privacy van slachtoffers, omstanders en eventueel onterecht verdachte personen. Volgens de Raad van State moet het kabinet nog eens naar het wetsvoorstel kijken. De rechtbank in Maastricht heeft in de zaak van de zoutzuurmoorden straffen uitgedeeld tot 15 jaar cel. Twee Irakezen werden in 2009 en 2011 door een gezin uit Sittard gedood. Hun lichamen werden daarna in een vat met zoutzuur en zwavelzuur gestopt. De overgebleven resten zijn later door het riool gespoeld. De hoogste straffen waren voor de moeder van het gezin en een van de zoons. Ze kregen respectievelijk 15 en 13 jaar. De rechter spreekt van een gruwelijke en mensonterende zaak. Door de wijze waarop beide lichamen zijn weggemaakt... zijn er bovendien geen stoffelijke resten meer over... en is het de nabestaanden de mogelijkheid ontnomen... om op een passende wijze afscheid te nemen van hun dierbaren. De vader en dochter van het gezin zijn vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. Ook tegen hen had het OM jarenlange celstraffen geëist. De rechtbank in Maastricht heeft het coffeeshopbeleid van die stad overeind gehouden. De rechter veroordeelde drie coffeeshophouders en drie medewerkers voor de verkoop van softdrugs aan buitenlanders. Ze kregen boetes en voorwaardelijke staakstraffen opgelegd. Een portier van een van de coffeeshops werd vrijgesproken. De uitspraak is een steun in de rug voor burgemeester Hoes van Maastricht. Die wil de overlast van softdrugsgebruikers tegengaan door coffeeshophouders die wiet verkopen aan buitenlanders hard aan te pakken. In Meelik in Limburg heeft een man op voorbijgangers geschoten... vermoedelijk met een windbuks. Drie mensen raakten lichtgewond. Twee van hen moesten voor controle naar het ziekenhuis. De man schoot vanuit het raam vanuit zijn huis in Meelik. Hij weigerde zich over te geven aan de politie. Uiteindelijk kon een arrestatieteam hem overmeesteren. Eén agent raakte lichtgewond. De stadsdeelraad Amsterdam-Zuidoost heeft gisteren per ongeluk... een minuut stilte gehouden voor Nelson Mandela. De griffier meldde het overlijden van Mandela aan de voorzitter die vervolgens de vergadering onderbrak. Het bericht komt binnen dat meneer Mandela is heen gegaan. En vanuit deze plek zou het ook zeer gepast zijn... om één minuut stilte staand voor hem in acht te nemen. Ik wil u dat vragen ook te doen. Na de minuut stilte kregen de raadsleden in Amsterdam-Zuidoost... twijfels bij het bericht. Mandela ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer wolkenvelden met hier en daar een kleine kans op een bui. In het noorden en midden ook geregeld zon. Het is 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht toenemende kans op regen. Het blijft de komende dagen koel en wisselvallig. Vanaf zondag hogere temperaturen en ook meer zon. Verkeersinformatie krijgt u van Kees Kwaks. Een goede 30 kilometer file om de avondspits mee te beginnen. Weinig bijzonderheden nog. Het zijn wat langere files op de A12. Utrecht Arnhem, de nasleep van een ongeluk. 7 kilometer tussen de afrit Wageningen en Arnhem-Noord. Vanuit Rotterdam op de A16 naar Breda voor knap met Ridderkerk. 5 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Os. Een ongeluk bij Heteren. Het zorgt voor 2 kilometer file. En daarom is de afrit Heteren dicht. Na de ster zijn we terug. Tot zo.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 Kijk op Audi.nl. Morgenavond op Nederland 1 een bijzondere tv-show... met een absolute topbezetting. Caro Emerald, Claudia de Brij, Ranomi kromovie joyo Graziano Pelle, David Beckham, Robbie Williams, Janine Jansen... Lionel Messi en een aantal zeer bijzondere kinderen. Een speciale tv-show met een emotionele titel. Ik geloof in jou. Morgenavond half negen, Nederland 1. We leven in een geweldige tijd. Een tijd waarin iedereen bij kan dragen aan een andere economie. Groener.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 Hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1. Met zometeen ons buitenlandpanel en wetenschap. Maar eerst is daar natuurlijk Wimbledon. De derde dag van Wimbledon. Tennis. Mark Brasser. De Nederlanders die liggen eruit. Maar er zijn nu ook een paar andere kanonnen uitgeschakeld. Of andere kanonnen kanonnen uitgeschakeld. Ja, dat klopt inderdaad. Leighton Hewitt ligt eruit. Verloor in vier sets van de Duitsere Dustin Brown. En ook Anna Ivanovic kan naar huis. Zij verloren, toch wel verrassend van een 19-jarig Canadair deze talent, Eugenie Bouchard... die won vorig jaar nog het jeugdtoernooi hier. Nou, maakt een hele snelle carrière door. Want nu staat ze dus zomaar in de derde ronde. Ja, de ziekenboegen, dat blijft ook vandaag een, een topic hier op Wimbledon. We hebben net Caroline Wozniacki gezien. Speelster uit de top 10. Enkel blessure, lang behandeld op de baan. Nou, zij staat gelukkig nog wel op de baan. Vier van haar collega's, onder wie Azarenka en ook Darcy en Isner... die hebben vandaag allemaal al moeten opgeven. Ja, En dan is er nog het, het, het, het geval met de schoenen... Van van Roger Federer. Het is ook wel het is iets vandaag. Ja, nou ja, het, het, is hier, het moet hier overwegend wit zijn. De kleding moet overwegend wit zijn. Je broek moet voor 90% wit zijn. Of je, of je rokje. En dan je shirt moet voor 90% wit zijn. En ook de schoenen. En, en, en dat laatste, daar uh, zit het probleem. Uh, Federer heeft inderdaad witte schoenen. Alleen de hele zool die is oranje. En dus is de schoen niet voor 90% wit. En uh, ja, als hij dat daar is, twijfel over. Dat is de infectie had... van het voetbal met al die afgrijzelijke voetbal. Schoen, ja, nou, dit is, gelukkig, dit is gelukkig de zool. Alleen maar dus, dus die zie je. Je bijna niet. alleen ja bij de, bij de service hè, dan, dan gaat de voet omhoog dan en dan zie je dat en ja dan die al van het gevel, dus ook oranje. Het ja dat is waar maar ja ze spelen hier op gras en hij had oh, ja, eigenlijk sorry. volgens de regels had hij eigenlijk <laughs> wow. uh, 90 dagen van tevoren had hij dan zijn schoenen uh, moeten laten zien aan een commissie hier en die hadden dan moeten zeggen nou wij keuren dat goed of wij keuren dat niet goed dat heeft hij niet gedaan ja en dan zelfs is er niet voor een, een, voor uh, geen pardon voor de zevenvoudig winnaar hier een grote meneer uh, Roger Federer zoals hij dan krijgt dan te horen ja sorry. Nou, hij heeft dan geen boete gehad en geen officiële waarschuwing. Maar ze hebben wel tegen hem gezegd, uh, als jij vandaag gaat spelen... en dat doet hij zo meteen tegen de Oekraïner Sergej Stakowski... dan willen wij toch graag dat jij schoenen aandoet met in ieder geval een, een, een witte zool... en geen tierenlantijnen en geen kleurtjes. Wit is hier de regel. En ook jij, uh, Roger Federer, uh, dient zich daaraan te houden. Oké, okay, Mark Brasser op Wimbledon de derde dag. Dankjewel, Wetenschap. Het buitenland panel. Nou, we gaan nog even eerst wetenschap doen. panel zit hier al wel. <laughs> Ali Jasgili en Bernard Hammelburg, maar die luisteren eerst mee naar Frederik Melman. Frederik, uh, onze eigen zintuigen in de maling nemen. Daar zijn wij buitengewoon buiten goed in. Klopt. Vertel. Nou, een um, aantal Italiaanse hersenwetenschappers hebben een geweldig leuk experiment gedaan. Uh, inderdaad, daarmee hebben ze onze on zintuigen, eigen zintuigen uh, gefopt en dat... Dat experiment, moet ik eerst even vertellen, is gebaseerd op een heel beroemd experiment uit 1998 van Matthew Botvinick en Jonathan Cohen. Het heet het rubberen Hand Experiment. Ik ja. zal het even kort uitleggen. Je kunt mm -hmm. het ook thuis doen. Moet je wel eens een rubberen hand hebben liggen, maar goed. Wie uh, heeft dat niet tegenwoordig? Nee, precies. En eens onder in de kast. Uh, twee handen leg je op tafel, links en rechts. En daartussenin een schot, zodat je eigenlijk alleen nog je rechterhand ziet. Dan leg je naast dat schot een andere linkerhand, een rubberen hand. Dus je ziet een linker rubberen hand en je ziet een rechter, je eigen uh, echte hand. Vervolgens, wat doet de onderzoeker, strijk met twee kwastjes tegelijkertijd over je linkerhand, je echte hand die je niet ziet... en die rubberen hand. En het gekke is, het is zo simpel... maar het gekke is dat je vervolgens denkt dat die rubberen hand... Die niet van jou is, dat je denkt dat hij van jou is. Omdat je denkt dat je via die rubberen hand iets voelt. Exact, zo wat simpel. het niet zo is. En, je, nee. en maar jouw hersen zeggen jou dat het wel zo exact. is. Exact. Dus het zegt iets over, zal we zeggen, hoe wij onze informatie verwerken tot bewustzijn van ons eigen lichaam. Nou, wetenschappers waren altijd al gefascineerd door dit onder, onderwerp, hebben daar lekker op los geëxperimenteerd, varianten op bedacht. Maar wat heeft Marcello? hij heet Costanini, Costatini, moet ik zeggen, bedacht. En dat is toch wel uh, waanzinnig mooi. Hij heeft het herhaald, maar niet de hand met de kwast daadwerkelijk aangeraakt... maar alleen de suggestie gewekt dat hij die hand zou gaan aanraken. Dus weer die rechter hand, die rubberen hand ernaast... en vervolgens zijn eigen hand ertoe uh, naar, naar heen bewogen en naar boven laten zweven. En alleen al de suggestie dat die hand, die rubbere hand, aangeraakt zou worden maakt dat de proefpersonen daadwerkelijk weer dachten... dat die rubberhand van zichzelf was. Maar hoe kon, komt dat? Omdat ze een bepaalde reflex dan konden meten... dat die hand zich iets terugtrekt? Hoe hebben ze dat dan gemeten? Ja, ze, ze meten dan uh, bijvoorbeeld de huidspanning, allerlei... Uh, de warmte oh, ja. en de geleiding, dat hmm. soort dingen. En ze vragen mensen ook van... en denken nu dat deze hand van jou is, dat soort zaken. Daaraan konden ze het afmeten. De grap is dus dat... Uh, ja, we weten dus dat niet alleen het zien van je hand en het voelen van uh, de kwast, maar dus ook het, het idee dat je hand aangeraakt gaat worden... maakt dat ja, je brein je fopt. En niemand heeft het over die hand die je niet meer ziet. Nee. Die linkerhand, maar die daar is, is er ook wel eens onderzoek naar gedaan... dat je op een of andere manier je hersenen die hand ook een beetje gaan verstoten. Dat de, de, de, de bloedsomloop in die hand die niet meer meedoet... omdat die rubberhand daar ligt... Dat je lijf automatisch, die hand wordt kouder. Ja, die wordt kouder, precies. Dat is ook nog een mooi experiment. En de grap is, ja, wat, wat hebben we hier nou aan? Nog heel kort. Wat hebben we hier nou aan? Uh, als we dus beter begrijpen, om te zeggen, hoe die signalen verwerkt worden, dan kun je dus ook uh, mensen met aandoeningen, ziektes, die, die dus dat lichaamsbewustzijn kwijt zijn, bijvoorbeeld mensen met een fantoomledemaat, mm -hmm. al geamputeerd is er niet meer, maar voelen wel dat die er nog is. Nou ja, die zou je misschien in de toekomst kunnen helpen. Hm. Oké, okay. Frederik Melman, dank je hartelijk. Het Buitenlandpanel, met vandaag... Twee buitenlandspecialisten, te weten Bernhard Hammelburg en Alias Igili. Ik reffel, hoe kon ik zo'n stomme fout maken? Anyway, Lord Bert Hammelburg. Je bent net teruggekeerd uit uh, Israël en de Palestijnse gebieden. Um, je komt op een heel erg mooi moment. John Kerry, de buitenlandminister, uh, minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten... is daar geweest. Die is daar bezig met stille diplomatie. Uh, hij, dat is zijn vijfde reis. Vertel eerst even, voordat je gaat vertellen hoe dat daar gevallen is... Vertel eerst even wat is hij daar precies gaan doen? Hé? Hey. ja. Nou, hij, is, uh, hij heeft een plan opgepoetst dat in 2002 is uh, opgesteld door Saoedi-Arabië. Een vredesvoorstel. En dat was een, een heel simpel vredesvoorstel. Dat bestond uit twee zinnen. <coughs> Eén, uh, Israël trekt zich terug tot achter de grenzen van 1967. Dus geeft de bezette gebieden op. En twee, alle Arabische landen... Ik geloof niet dat hij het woord islamitisch in de mond durft te nemen... maar alle Arabische landen erkennen dan Israël. Hm. Zo simpel was dat. Ja. Um, Vind dat... je dat niet verfrissend? Want ja, jij maakt wel, al 40 dat jaar is, van nou, ja, initiatieven ja, mee. Iemand die de geschiedenis een beetje kent vindt het zeker verfrissend... want het was identiek aan het voorstel dat Abba Eban heeft beetje. gedaan... in 1967 aan het einde van de Zesdagse Oorlog... toen die gebieden net bezet waren. Mm -hmm. zeiden, als iedereen ons nou erkent en ons accepteert en de grenzen aanvaardt dan zien wij die gebieden als concessiegebieden. Ja. Die hele bezettingspolitiek, om het zo maar te zeggen... is pas daarna ontstaan. Ja. En uh, in die zin is het dus verfrissend. Maar het is in 2002 gestrand, doodgelopen, niet opgepakt. De Israëliërs riepen, ja, maar we hebben hier een, een lijst van twintig eisen... en uh, de Palestijnen eigenlijk ook, dus het liep dood. Mm -hmm. En wat ze nu hebben bedacht... Uh, dat is al onder Hillary Clinton begonnen, maar onder Kerry uitgewerkt... is een soort S-bochtconstructie. Dus ze zeggen, we nemen de, de grens van 1967... maar uh, we leggen rondom Jeruzalem een S in het voordeel van Israël. Dus een aantal van die uh, koloniën, die steden die daar zijn gebouwd... die worden in dat plan definitief Israëlisch. In ruil waarvoor Israël waarschijnlijk in het noorden, dus in Galilea, een hap land moet afstaan aan een toekomstige Palestina. Nee. Dat plan is tot ieders uh, vruchten, moet je misschien zeggen... aanvaard door de Arabische Liga, pas geleden. Mm -hmm. uh, en in Israël hebben ze niet met zoveel woorden gezegd... we aanvaarden het, maar uh, Netanjahu had een interessante re reactie. Die zei, als het ooit zover komt, dan moeten we een referendum houden. En naar mijn idee is dat impliciet een ja. Een ja met voorwaarden, maar... Er is dus wel degelijk iets verschoven, ondanks alle retoriek... en het geruzie- en de gekissebis zie ik toch wel duidelijk... voor het eerst in heel lange tijd een glimmertje van hoop. En En nou... Komt dat door John Kerry, denk je? Heeft hij daar met zijn... Want hij is daar een aantal keer geweest zonder dat wij dat in elk geval, dat ja, nou, er was Ja, er, er is wel over gepubliceerd. En de contouren van dit plan die waren al wel een tijdje bekend. Ik vertel het ook in een veel te eenvoudige vorm, want er zitten nog allerlei haken om ogen uit. aan. Maar goed, dit, zijn, dit is de hoofdlijn. Um, en uh, ja, hij is, uh, hoe moet ik het zeggen, op dit moment redelijk bezeten van uh, dit plan. En uh, doet er van alles aan en zet beide kanten enorm onder druk... Om het in elk geval in overweging te nemen en erover te gaan onderhandelen. Dat zou al fantastisch zijn, want er is eigenlijk vier jaar helemaal niet rechtstreeks meer gesproken. Nee. Dus dan, dat zou beweging zijn. En waarom? Ik denk omdat Obama uh, heeft gezegd: in mijn tweede termijn ja. ik, doe ik nog één keer echt mijn best. en ik stuur mijn belangrijkste medewerker, dat is John Kerry in dit geval, daarheen. En net zo vaak totdat hij echt alles heeft geprobeerd. En als het dan niet lukt, dan laat ik het verder lopen. Ja. Ja. Dat, dat, en dat weten allebei de partijen. Al Jaskili, hoe, uh, ja, hoe proef jij dit? Hoe waardeer jij dit? Nou, ik vraag me af wat dat betekent voor de status van Oost-Jeruzalem. Uh, uh. Oh ja, dat is een hele goeie. Uh, je weet uh, ongetwijfeld dat uh, er ooit een moment is geweest... waarop het bijna is gelukt. Dat was toen... Uh, Clinton, die toen al demissionair was. vlak voordat hij dus. vlak voordat uh, Bush president werd. die heeft toen nog een ronde onderhandeld met Arafat en. Uh, Barak. Uh, en dat is helaas net mislukt, maar die waren er bijna uit. En in dat plan, wat zij toen hadden. daar lag ook voor Jeruzalem een oplossing. Uh, daar liep de, een grens dwars over de, de Tempelberg heen, zodat de Omar- en de Aksa moskee die boven op die Tempelberg zijn... die zouden Palestijns worden. Ja, ja. Uh -huh. En de Klaagmuur, zou ik maar zeggen... en dat gedeelte ja. zou dan Israëlisch worden. En Oost-Jeruzalem, daar is altijd een misverstand over. Dat is dus niet dat heilige gebied, zou ik maar zeggen. Nee, dat, dat is dus... dat hele grote gebied dat ten Oosten daarvan ligt. En ik denk dat als puntje bepaaltje komt de Israëliërs niet zoveel bezwaar hebben om dat op te geven. Want het, is al het betekent nu ja. al niks voor ze. Hmm. Um, dus, en ik, volgens mij is dat deel uit dat Clinton-plan... Dat staat nog. Dat staat nog. Dat, is daar, dat zou dan daarin worden geïncorporeerd. Ja, het klinkt allemaal ja. een beetje optimistisch en naïef ik, misschien... maar het is toch leuk, hoor. Ali? Ah, ik, ik hoop dat er nu uh, eindelijk wel een doorbraak mogelijk is... maar het doet me tegelijkertijd heel erg denken aan al die in, eerdere momenten die we hebben gehad... waarbij onderhandelaars um, progressie lijken te maken... maar als het puntje bij het paaltje komt, is dat de tactiek. He? Het onderhandelen om het onderhandelen, ook, dat zie je ook nu. Me Voordat men aan de onderhandelingstafel gaat zitten... zie je dat men nu al onderhandelt over waar die onderhandelingen over zouden moeten gaan. Hmm. In het geval van, uh, van Abbas, die wil duidelijk uh, een gebaar van goede wil van, van de Israëli. Uh, eigenlijk zegt hij, uh, er moet een officieel moratorium, moratorium komen... op de bouw van nieuwe nederzittingen. Uh, Israël zegt niet dat er officieel sprake is van een moratorium, maar de facto wordt er op dit moment niet gebouwd. Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd zie je dat uh, er uh, aan de zijde ook wordt gesproken... over plannen uh, voor een duizend nieuwe woningen op die nederzittingen. Dus wat betekent dat dan voor de Olanders, positie en de geloofwaardigheid van Abbas als hij nu aan die tafel gaat zitten? Dus een ander gebaar van goede wil zou kunnen zijn... bijvoorbeeld uh, nu het vrijlaten van een, een x-aantal Palestijnse gevangenen. Mm -hmm. Maar dan kom je dus al heel snel uh, bij de coalitiepartners van Netanyahu die daar al helemaal niet over willen praten, laat staan... die per saldo eigenlijk al helemaal geen Palestijnse staat willen hebben. Dus uh, ik hoop dat Kerry een doorbraak kan forceren, ja. maar... Um... Maar je noemt nu inderdaad ja. een paar complicaties die er spelen... maar het zijn niet echt complicaties, want... Het verhaal over dat bouwplan is inderdaad alleen maar een plan... Maar wat ze steeds met heel veel bombardie lanceren. Ja. Maar er is nog geen steen gelegd en er staat nog geen spade in de grond. Ja. Dus je kunt ook gewoon zeggen, we voeren er niet uit. Uh, die uh, gevangenenuitwissel, uitwissel, dat is inderdaad iets wat voortdurend speelt. En je weet, er is hier... Uh, dat stond in de NRC pas geleden ook een poging gedaan hier in Nederland Ja, om... timmermans heeft. Uh, ja, ja, nee, dat was die hand en broeken van de VVD. Oh, die de heeft dus, ja, nee, je die hebt heeft lijkt. een poging ja. gedaan en dat, de, hoe dat nou precies is gelopen weet niemand. Maar dat ging onder andere daarover. Dat ging onder ja. andere over uh, dit soort gebaren. De Israëli's hebben er ook één. Die zeggen: er is een officiële, zal maar zeggen, of een officieuze staat van oorlog tussen Hamas en Fatah. En hoe kun je nou van ons verwachten dat wij om de tafel gaan zitten... en gaan uitonderhandelen ja. zonder dat eerst die interne strijd is opgelost... en zonder dat Fatah zich aansluit nou ja, ja. in de vaart en Volkeren. En ook dat is niet heel ingewikkeld. Als ze echt willen, kan dat natuurlijk best. Dus er wordt ook een soort spel gespeeld... En dat was de andere vraag die mij intrigeerde. Hoe ligt dat nou bij de gewone mensen? Wat willen de mensen nou eigenlijk? In ja, Israël? Ja, maar ook in nou, nou, ja. ja. Heb je dat uh, kunnen taxeren? Of? Jawel, er is, er is, voor zover ik uh, weet, aan de Israëlische kant. is ongeveer 70 of misschien nog wel meer procent van de bevolking is het hele probleem zat. Er is een soort van vermoeidheid. onverschillige vermoeidheid. Maar die 70% is voor een twee-staat-oplossing. Er zijn allerlei peilingen. En ik heb ook met een heleboel mensen gesproken. En bijna iedereen zegt dat. Uh, en de, de rechterflank die maakt wel een hoop lawaai. Maar mm. die is dus, als je het echt uitzoekt, niet zo groot. Aan de Palestijnse kant zie je vergelijkbare dingen. De meeste mensen zeggen, met ons valt best concessies te doen... en over die nederzetting en die esbocht en... worden we het ook wel eens. Onafhankelijkheid is het belangrijkste... en de ja. notie van de aanvaarding daarvan is voor ons waar het om draait. Aan de andere kant heb ik ook heel veel Palestijnen gesproken... die zeiden, het wordt nog een hele klus als het lukt. Ja. Want we zitten nu met die navelstreng aan de bezetter vast... Aan Israël. Maar, maar het is, is wel ook... een prettige bezetter. Want ja. je hebt ziekenfonds en je hebt. weet ik veel. Je telefoon. telefoon. Heeft toch ook een hele economische uh, e component eraan pecies. gehangen. van jongens, als dit mm -hmm. doorgaat. dan worden ja. jullie ja. aan alle kanten gezet. Ja, uh, ja. En daarom moet, zit ja. in dat plan van Kerry ook een enorm uh, steunpakket. Omdat ze zeggen. Precies. ja, dat moet gecompenseerd ja. Want okay. de, de echte buurlanden worden dan plotseling. Jordanië en Syrië en Irak. En dat vinden heel veel Palestijnen helemaal niet zo'n prettig ja. vooruitzicht. Right. We gaan naar Turkije en daarna gaan we terug naar. Uh, naar daarna gaan we de Obama en. Uh, Obama in Afrika, dan gaan, we dan gaan we het even met stal doen. Ali, het taxi- in protest in Istanbul ja. eh, alles bijeengenomen, heeft dat nu wat opgeleverd? Of is het nog veel te vroeg om dat eh, die uh, vraag te stellen? Het is in ieder geval te vroeg. Maar wat het volgens mij zonder meer heeft opgeleverd, is dat de angstcultuur, eh, die in toenemende mate ja, eigenlijk eh, ja, ontstond in Turkije, hè, dat die eh, is weggevallen. In ieder geval bij een hele jonge, eh, toekomstige invloedrijke generatie. Als je kijkt hoe de, uh, de traditionele pers is omgegaan met, met de demonstraties... met name in hun verslaggeving, uh, dat is was, was eigenlijk een, een EU-kandidaat niet, niet waardig. Uh, maar als je tegelijkertijd ziet hoe de jongeren dan uh, desondanks... Uh, via Twitter en via Facebook uh, op de straat op zijn gegaan... zich hebben gemobiliseerd tegen wat zij zien als een toenemend uh, au autoritaire stijl... van mm. met name Erdogan... Dan kun, je, dan kun je zeggen dat de geest uit de fles is. Of Erdogan en de AK-partij dat ter hand, hè, ter hand nemen, ter harte nemen. En uh, in de komende uh, jaren uh, hun beleid uh, een verzoendere toon zullen aanslaan. Hun beleid. Ja. En meer ook uh, tot een soort van sociaal akkoord proberen te komen. In plaats van... een uh, een sociaal dictaat, wat je nu ziet. Uh, winner takes all. Het is onze levenswijze. Het is uh, de, de AK, uh, uh, AK maakt, uh, maakt uit wat er gaat gebeuren zonder rekening te houden met de oppositie. Uh, dat moet nog blijken. En tot nu toe is, het met name op het laatste punt, is men bereid om, de, om te, uh, deze klachten van de demonstranten om te zetten in, in een. Uh, koerswijziging van het beleid, daar hebben we nog niet veel van gezien, zeker nog. Ja. Uh, en is eigenlijk meteen na de demonstraties zag je al dat, tal, dat tal van demonstranten werden opgepakt. Uh, er, mm -hmm. wordt, er werd er is gisteren mm -hmm. aangekondigd dat en maat gaat nemen tegen Twitter. En dat is ook mede de reden uh, waarom uh, de onderhandelingen bij Turkije over toetreding tot de EU verschoven zijn uh, Naar van oktober. volgende week ja. na het najaar. Ja. Maar ja, aan de andere kant kun je denken, betekent dat nou iets? Want die onderhandelingen lopen al sinds 2005, dus, dus die paar heeft, maanden hoe cares. En bovendien heeft Merkel in haar Programma eigenlijk gewoon staan, uh, programma voor de komende verkiezingen, dat Turkije geen lid moet worden van de EU. Dus ja, het lijkt ja. me een beetje tijdverspilling, zo langzamerhand. Ja, nou, over de, de, de, Duitse, de Duitse bezwaren, met name die van Merkel, zijn al langer tijd bekend. Op zich, ja. ik denk dat de soep uiteindelijk zo heet wordt opgegeten als dat hij wordt opgegeten. Wel zwart op wit in het verkiezingsprogramma. Tuurlijk, nou, is dat meestal een fotje nadat meer. de verkiezingen geweest zijn. Maar afijn. Ja, staat maar, in, maar in Turkije is wat men wat dat betreft wel iets gewend. Maar wat wel significant is, is dat er eindelijk voor het eerst in drie jaar. Uh, een ruimte ontstond uh, om een nieuw hoofdstuk te openen. Dus dat is vastgelopen proces weer vaart te geven. Iedereen keek daar vol goede moed naar uit. Uh, en plotseling kwam Turkije op een ja, tweesprong van hè, misschien dat de EU-aspiraties helemaal vastlopen, hè, want dat dat, dat het ook de uitkomst kunnen zijn. Mm. Uh, maar Europa heeft er volgens mij heel verstandig aan gedaan tot te zeggen: uh, we zijn zeer kritisch op wat er gebeurd is, maar uh, we blijven betrokken. Dus critical ja. engagement. Ja. Je, en waardoor wa, wa, wa, men die beslissing je ook, heeft uitgesteld. Ik heb ook een, een jaar of twee geleden steeds kon lezen dat de, dat de mentaliteit, de gedachte, de, de, de sfeer eigenlijk in Turkije omgeslagen was. We hoeven eigenlijk helemaal niet meer zo nodig naar Europa met die cholera kritiek van jullie ponds de hele tijd, dat lees je nou niet meer. Of is dat nog ja. steeds aan de orde, in die <laughs> generatie waar jij het zo pas over had? Nou, er is niet twee dingen. Het eerste is, het is juist die generatie, dat is het opvallende, uh, ook dat gedeelte van de bevolking wat het meest heeft geprofiteerd van de nou ja, economische ontwikkelingen onder de AK-partij, uh, die dus fel tegen de huidige stijl van de AK-partij is. Terwijl die generatie, het is de andere 50%, die heeft eigenlijk het minst geprofiteerd. Die kunnen absoluut niet die grote... Uh, Nieuwbouwprojecten uh, betalen die de aqua bouwt... Uh, die zijn nog steeds op de hand van de AK-partij. Maar het is, uh, denk ik, iets, iets dieper. Kijk, het dicht iets dieper. Turkije heeft uh, de assertiviteit van Turkije... het zelfvertrouwen is toegenomen door, door, door de economische ontwikkeling. En dat zie je dan. Hè, men heeft het over de verdrievoudiging van het uh, van BNP... per hoofd van de bevolking... Eigenlijk is dat 40%. Maar als je dan heel goed kijkt, dan zie, kijk je, dan zie je dat Turkije een enorm tekort heeft op de handelsrekening. Men importeert dus veel meer dan dat men exporteert. Mm -hmm. En dat is structureel. Tot vorig jaar was het tekort, uh, ik dacht 100 miljard dollar even uit mijn hoofd. Dat zal dit jaar misschien nog, nog groter worden. En hoe wordt het, gefinancierd, het tekort door directe buitenlandse investeringen? En 90% daarvan nee. komt uit EU-landen. Nee. Dus dan kun je mij wel wijsmaken dat, uh, dat we het allemaal zelf wel. Maar met, met die investeringen dus is ook de precies... Natuurlijk toch ook de behoefte om bij Europa van. te willen gaan horen, die is er gewoon nog steeds. Absoluut. Het heeft te te te maken zeker met dat, technology of transfer, dat, heeft te maken dat, te met goed bestuur. Dat je hier heel veel over zou willen zeggen, maar als we dat gaan doen, dan jouw kennen, daar komen we absoluut niet meer toe we aan moeten Afrika, Afrika. In Afrika. En dat moeten we gaan doen. De Washington Post die had een document in handen gekregen over de entourage. En daar wordt dan later van gezegd, uh, van officiële wegen, ja, dat is normaal. Maar als je dat niet weet, dan is dat behoorlijk uh, shocking. K kost 100 miljoen. En nogal veel vliegtuigen met apparatuur, uh, met, uh, met, uh, met, uh, met, uh, met spullen en met mensen. Tientallen mensen gaan mee, van zijn staf alleen al. Een stuk of 60 en dan nog 500 zakenlui. Maar ook gepantserd glas voor. Uh, uh, waar ook alweer? Voor in die zaal. Waar, uh, waar ze, ja. Voor de hotelkamers. Voor de hotelkamers. Dat die niet uh, van een hmm. grote afstand neergeschoten wordt. Uh, dit is toch wel. Uh, gaat ja, wel nou, ver. Ik heb uh, een aantal van die presidentiële reizen meegemaakt. Je gelooft je ogen niet als je dat meemaakt. Het is inderdaad een, een reizend circus van onvoorstelbare omvang. En dat kost ja. altijd heel veel. Ja. Tussen de 60 en 100 miljoen dollar, wat we nu zien. Dat is bij mijn weten nog niet eerder vertoond. En de, waar de discussie over gaat, is over verschillende dingen. A, moeten daar dan allerlei luxe dingen? Moeten de kinderen en mevrouw mee? Want de familie gaat. Ja, ja. Waar, waarom ja. eigenlijk? Want het is wel leuke symboliek. Hè, zwarte mensen in het uh, terug naar de roots en zo. Maar het is ja. maar een symbool. Moeten we dan op safari? Nou, dat hebben ze geschrapt. Ja, dat is geschrapt. Ja. Ja. Dus ze zijn voor een paar dingen uh, door de knieën gegaan. En ja, het zijn een paar landen uh, waarvan je ook moet afvragen... wat levert het eigenlijk? Kort, Azrika, Zou, het e Senegal een tans ja, Zou het economisch bedoel je, niks opleveren? Nee. Is het echt een soort charme-offensief? Het is een charme-offensief. En ik denk dat uh, uh, een van de oude Franse koloniën, Senegal is best leuk. Sympathiek mm. om dat te doen. Maar het stelt verder niks voor. Het gaat ook niks opleveren. Ook niet politiek. Misschien Zuid-Afrika. Maar daar niet. hebben ze sowieso prima relaties mee. Dus het is de vraag... Ik, het is altijd heel mooi als een staatshoofd of een minister een land bezoekt. Daar moeten we allemaal voor zijn. Uh, uh, maar op deze manier, met zo'n circus... Bert, met, met, een, met een opbrengst die uh, naar mijn stellige overtuiging... politiek en economisch heel gering zal zijn... ja, dat is een, een bijna nodeloze want show. Want het is dus niet zo dat het een soort teken is van Obama... die zegt China, ik weet ook heus wel dat dat continent bestaat... en no. jij gaat daar lekker maar je gang nee, maar in dat je is het komiek. andere. Dat is het andere. Ja, maar dat is dus wel het snelst belang. groeiende continent tegen ieders verwachting in, hè, vijf jaar ja. geleden hadden we het niet durven dromen, is Afrika. Ja. Als, als je kijkt naar een bedrijf als Heineken, dat, dat, dat, dat in Amerika en in Europa stijgt die omzet helemaal niet meer. En in Afrika is hij geloof ik de afgelopen uh, uh, jaar 13% toegenomen. Ja. Dus er is voor het bedrijfsleven heel veel te halen. Maar daar hoef je niet een circus van 100 miljoen dollar naartoe te sturen, dat kun je ook Laten we maar zeggen, op zijn Hollands. Met één vliegtuig, met een goede delegatie ja. en een stuk of wat journalisten. Klaar. Okay. Ja, Adria nou ja, wilde er nog iets zeggen? Ja, 30 seconden. symbolische waarde, uh, absoluut. Maar in feite, Obama kondigde in zijn eerste of zijn aantreden aan... ik ga een economisch partnerschap met Afrika. En wat we nu kunnen concluderen is aan, dat er daar niks van terecht is, Het is gekomen. Ik vijf of zes jaar dat hij er pas echt heen gaat. Uh, ja, Of ja. was geloof ik de laatste, nee. laatste keer. Uh, en, wat, wat, en de Afrikanen staan hier nou op te, daar op te wachten. Volgens mij hebben zij veel meer baat bij, of tenminste in, in hun persoonlijke visie... In, bij die pragmatische benadering van China, waarbij een ruil van grondstoffen... Mm -hmm. infrastructuur wordt opgebouwd zonder een vinger uh, te wijzen over goed bestuur en uh, democratie, okay. noem maar op. Ali Jaskili hoorde u als laatste, dankjewel. En Bernard Hammelburg, ook bedankt. En Ger natuurlijk ook bedankt, dat spreekt vanzelf. Wij zijn er morgen weer. Dan <lacht> Je vanuit... ben een Afrikaner. Zo'n toespraak, gaan we Dan niet Dan vanuit Brussel, vanuit oh, okay. het Europese parlement. En zo meteen is het Radio 1 met Lucella Karasso. Goedemiddag. Hi. En er wil nog wel eens wat misgaan met een ICT-project bij de overheid. Uh, of het wordt te duur of het mislukt helemaal. Uh, daarover praten we met iemand die de overheid regelmatig adviseert uh, over ICT-projecten. Uiteraard de gezondheidstoestand van Mandela die we volgen. En uh, wij volgen ook het Kamerdebat over de bezuinigingen. Heel goed, dat zo meteen. Dit is Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Job Boet. Homo's in de Verenigde Staten krijgen meer rechten. Het Hoge Rechtshof heeft een federale wet die homoparen uitsluit... van een aantal sociale rechten en fiscale voordelen ongrondwettig verklaard. De uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof wordt gezien... als een grote overwinning voor voorstanders van het homohuwelijk. De rechtbank in Maastricht heeft drie koffieshophouders... en drie medewerkers veroordeeld voor de verkoop van softdrugs aan buitenlanders. Ze kregen boetes en voorwaardelijke taakstraffen opgelegd.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 En Letselschade-advocaten beginnen een experiment met resultaatafhankelijke beloningen. Het zogenoemde no-cure-no-pay-principe. De hoogte van de beloning van advocaten is wel gemaximeerd... om te voorkomen dat er onredelijk hoge vergoedingen ontstaan. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En de verkeersinformatie krijgt u van Kees Kwaks. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven... staat 8 kilometer file vanaf afknopend Kerensheide tot Born... Na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. Nasleep van het ongeluk is er op de A12, Utrecht richting Arnhem. Zes kilometer viel het vanaf de afrit Wageningen tot aan de afrit Oosterbeek. Er is een tijdje een vrachtauto stilgestaan op de A58, Breda Tilburg bij Ulvenhout. Er staat nog vier kilometer vanaf Galder, maar alle rijstroken zijn nu weer open.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 Goedemiddag. De Tweede Kamer legt premier Rutte het vuur na aan de schenen. Alles wat moet groeien, kremt. En alles wat moet krempen, groeit bij dit kabinet. Straks meer over het debat. Lelystad looft een beloning uit als je nieuwe inwoners aandraagt. We gaan eens kijken wat er daar te verdienen valt. En we hebben het over het parcours van de Tour. Die begint zaterdag. Eerst Den Haag, want de hele dag wordt er gedebatteerd over de bezuinigingen. 6 miljard extra bezuinigen wil het kabinet. Joost Vullings, jij volgt dat. Goedemiddag, Joost. Goedemiddag, Luzella. Ja, het kabinet krijgt er behoorlijk van langs hè, van de oppositie. worden net wilders al. Uh, wat is nou de belangrijkste klacht vandaag? Nou ja, laat ik eerst beginnen met het centrale oordeel. Uh, dit is een heel slecht kabinet, vindt de voltallige oppositie. De klachten lopen wat meer uiteen. Uh, enerzijds is er bijvoorbeeld het CDA en vooral d Ja, uh, Die zeggen van kabinet, regeer doe wat, maak nou haast met die uh, hervormingen... maar bezuinig inderdaad wel 6 miljard euro... maar doe dat dan wel slim en verstandig. Heb je de andere kant van de Kamer, hebben we het over de SP en de PVV... en die zeggen, ja, door zoveel te bezuinigen maak je het alleen maar erger. Laten we luisteren naar Emiel Roemer van de SP en Geert Wilders van de PVV. Dit kabinet sloopt Nederland. En waarom doen ze dat? Dat doen ze op bevel van Brussel. De VVD-collega Zelstra zei het letterlijk, en ik citeer hem... de opdracht van eurocommissaris Reen is leidend, einde citaat. Voorzitter, we zijn niet meer de baas in ons eigen land. We weten nu in ieder geval dat de eigenlijke macht in ons land... in handen ligt van één man, Olly Rehn. Als hij 3% roept, krijgt hij 3%. Als hij 6 miljard wil, dan krijgt hij 6 miljard. Hij vraagt, kabinet draait. Misschien moeten we daarom vanaf nu maar spreken van het kabinet Rehn... Dat lijkt meer op zijn plek. Ja, Geert Wilders noemde ja, Rutte een marionet van Brussel. Dus dat is vooral het beeld uh, dat Wilders en Roemer willen neerzetten. En wat antwoordde het kabinet Rutte daarop? Ja, eigenlijk in één woord uh, koers houden. Uh, laten we luisteren naar premier Rutte in debat met Bram van Ooyek van GroenLinks. Het punt is dat ja, de minister-president zegt: kijk eens wat er onder mijn. Uh, Rutte 1 en Rutte 2, allemaal is gebeurd. Straks gaat de teller over de 50 miljard. Nou, van harte gefeliciteerd zou ik zeggen. Het gaat er natuurlijk om of met die 50 miljard iets wordt bereikt... wat in de buurt komt van herstel van werkgelegenheid... Ja. herstel van vertrouwen, herstel van, van... daar is anders nog helemaal niets van te merken. Dat zeg ik met hele grote spijt, mevrouw de voorzitter. Nee, voorzitter, omdat Nederland geen eiland is omdat Nederland, en dan ga ik terug naar het begin van mijn betoog... natuurlijk geraakt wordt door de schuldencrisis. Geraakt wordt door de noodzaak van balansherstel. Geraakt wordt door het feit dat we te lang op de grote voet hebben geleefd. Geraakt wordt door het feit dat wij een zeer open economie zijn. Geraakt wordt door het feit dat de huizenmarkt in Nederland extra problemen heeft... ten opzichte van omliggende landen. Dat zijn de feiten. Maar de heer Pechtold vroeg mij net... de vergelijking te maken met Duitsland, die heb ik gemaakt. Duitsland heeft dit type maatregelen genomen, eerder dan wij... en heeft er bovendien voor gezorgd dat de loonkosten beperkter stegen. En we zien op dit moment wat de effecten daarvan zijn. Duitsland verwacht op zeer korte termijn... of misschien zelfs al dit jaar te komen op geen tekort. Dat is de opbrengst van dat type beleid. Maar dat, om daar te komen... Je buitengewoon moeilijke maatregelen moet nemen. Zeker als je dat moet doen op een moment dat ook de wereldeconomie zo'n zware uh, crisis doormaakt als op dit moment. Staat buiten kijf. Maar je zult het allemaal tegelijk moeten doen. Er is hier geen makkelijk antwoord. En uh, ik ben er ten diepste van overtuigd dat er in de combinatie het antwoord ligt. En dat dat ook leidt tot duurzaam economisch herstel. Ja, en tot die tijd houdt hij dus koers, maar het doet dus wel pijn. Dat geeft hij toe. En dan horen we hier de fundamentele tegenstellingen in de Kamer. Die zijn duidelijk. Levert het debat nog iets concreets op? Want natuurlijk is er wel behoefte aan, aan duidelijkheid... waar er dan uiteindelijk bezuinigd op gaat worden. Ja, dat wilde de oppositie natuurlijk weten. Hebben van alles geprobeerd. Bij Rutte, bij, bij Samson, bij Zelstra. Nou, waar er op bezuinigd gaat worden... Eh, het pakket dat ze in augustus gaan bekendmaken. Ja, dat, dat, daar wilden ze niks over zeggen. Er zijn wel wat hints gegeven, dus die kan ik je wel meegeven... Eh, als je, als je luistert naar halve zelfspraak van de VVD en Diederik Samson van de Partij van de Arbeid, kan je uit uh, de woorden van beide heren opmaken dat een btw-verhoging er niet meer in zit. Uh, Samson gaf nog wat meer hints. Hij zei, uh, er moet uiteraard bezuinigd worden op de zorg, maar niet op patiënten, uh, maar op het systeem. En niet op patiënten houdt dan in dat in ieder geval niet het eigen risico wat hem betreft omhoog gaat. De eigen bijdragers komen er niet en uh, het pakket wordt niet verder uh, uitgekleed. Het moet vooral gevonden worden in bijvoorbeeld aanpak van fraude en verspilling. Toeslagen, zegt hij, ja, daar mag wel op bezuinigd worden. Doet een pijn, maar dat moet dan wel eerlijk. Dus de wat hogere inkomens moeten dan wat inleveren. En de uitkeringen wil hij in intact laten. Nou, dat zijn de hints of in ieder geval de eisen die Diederik Samson heeft neergelegd. Maar uiteindelijk zit hij daar niet niet alleen aan tafel, ook met de VVD. Dus wat er uitkomt, wie weet, lekt er nog wat uit. En anders weten we het pas in augustus. Joost Vullings, later meer van jou over dit debat. No cure, no pay. Als je een rechtszaak niet wint... dan hoef je de advocaat niet te betalen. Als je wel wint, dan wel. Via dat principe werken is nu verboden in Nederland... maar binnenkort kunnen letselschadeadvocaten het doen. Er komt namelijk een experiment van vijf jaar. Marco Zwagerman is voorzitter van de Vereniging van Letselschadeadvocaten. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van dit besluit om hiermee te gaan experimenteren? Ja, ik denk dat het een belangrijke vooruitgang is voor uh, letselschade slachtoffers die uh, vroeger voor sommige zaken niet bij de letselschade advocatuur, de gespecialiseerde letselschade advocatuur terecht konden. En terecht kwamen bij allerlei schimmige bureautjes, het uh, ongereguleerde circuit zoals wij dat noemen. Uh, Ho Hoezo? Bij wie kwamen ze dan terecht? Nou, niet, bij, niet bij advocaten? Nee, exact. Die kwamen bij mensen die uh, ook letselschade diensten aanboden, soms juristen, soms ook niet. Uh, maar die geen advocaat waren. Want voor advocaten was het uh, no Q, no pay aanbieden verboden. En deze mensen gingen naar die uh, bureautjes toe omdat ze niet het risico wilden lopen dat ze de advocaat hoe dan ook moesten betalen, want, want dat geld hebben ze niet. Dat klopt, want uh, in het oude systeem was het zo dat de advocaat alleen maar mocht aanbieden, ik ga voor je aan het werk en dat kan dan op basis van een bepaald uurtarief. Maar als je verliest, moet je dat ook betalen. Dus dat betekent dat mensen dan de zaak verloren en dan ook nog de advocaat moesten betalen. Wat natuurlijk voor sommige mensen echt een brug te ver was. Ja, U zegt het is goed voor de, voor de slachtoffers. Uh, is het ook goed voor de advocaten? Um, in zoverre dat ik denk dat het gaat om een kleine groep zaken die nu bij ons terecht zou komen uh, voor de, om het goed uit te leggen. Het gaat om zaken waarin de aansprakelijkheid... Niet vaststaat, dus discussie over de aansprakelijkheid, of er zijn hele ingewikkelde discussies over het oorzakelijk verband, oorzaak en gevolg. Uh, alleen in die zaken kan het worden aangeboden. In zaken waar de aansprakelijkheid gewoon is erkend, staat vast dat de advocaat betaald moet worden, daar mag het niet worden aangeboden. Dus het gaat kort samengevat. Eigenlijk is dus vooral om de meer ingewikkelde zaken uh, en het is in dat opzicht winst voor de advocatuur in de zin van dat zijn nu ook hun diensten juist voor die moeilijke zaken waar de advocaten er nou juist zo goed in zijn ja, en als uh, u zegt, om dat uh, aan te bieden. Ja, Als u zegt het kan worden aangeboden dan betekent het dat het altijd een keuze is voor de cliënt om het wel ja. of niet te doen. Ja dat is inderdaad waar want het, het, het systeem zoals het er nu is op basis van uurtrief of andere afspraken dat blijft gewoon bestaan. Dit is een aanvulling. En het leidt er dus dan toe dat voor sommige mensen de toegang tot het recht makkelijker zal worden gevonden via de advocatuur. En een advocaat, als hij de zaak wint, wat, wat krijgt hij dan? Zitten daar nog grenzen aan financieel? Nee, iedereen denkt natuurlijk bij no-cure-no-pay, oh god, het zijn Amerikaanse toestanden. De advocaten worden allemaal miljonair en dat ze ongelooflijk hoeveel geld gaan binnenharken. <lacht> het is zo dat het systeem genuanceerder is dan dat. Het is zo dat je mag aanbieden, als je verliest hoef je niks te betalen, dat is no-cure-no-pay. Tegelijkertijd houdt de advocaat zijn uren bij uh, en uh, schrijft dus gewoon op wat hij doet. Uh, hij krijgt een beloning op zijn uurtarief uh, als de zaak uh, wint. Maar dat kan nooit meer zijn, de totale advocaatkost kan nooit meer zijn dan 25%. Dus met andere woorden, een advocaat kan niet met één uurtje werk op een schade van enkele tonnen heel veel geld binnenharken... Uh, want dan schrijft hij gewoon het één uur op. Dan krijgt hij een beloning op omdat hij het zo mooi gedaan heeft. En dan krijgt hij dus alleen uh, bijvoorbeeld het dubbele uurtarief. En that's it. En niet dus de 25% voor één uur werken. En verwacht u dat dit ook in andere disciplines van de advocatuur ingevoerd gaat worden? Of is dat onzin? Dat zou best eens kunnen, maar in de letselschadeadvocatuur advocatuur was de grootste behoefte eraan. Omdat dat uh, zaken zijn waar vaak ook deskundigen in worden geroepen. Dus uh, dokters uh, die iets moeten zeggen over medische fouten. Of arbeidsdeskundigen die iets moeten zeggen of iemand nog kan werken. Dat leidt tot het oplopen van kosten. En leidde er, toe, er ook toe dat mensen het een grote hinderpaal vonden om een advocaat in te schakelen. Omdat ze dachten, ik ga kosten maken, maar waar eindigt het? Dus in de letselschadeadvocatuur advocatuur was de grootste behoefte. En daarom wordt nu vijf jaar geëxperimenteerd hiermee. Meneer Zwageman, dank u wel. Ja, graag gedaan. Voorzitter dus van de Vereniging van Letselschade Advocaten. Ja, je kan duizend euro verdienen als je iemand naar Lelystad krijgt... om daar te gaan wonen. Jeroen de Jager is daar vanmiddag. Jeroen, zullen wij het op een akkoordje gooien als jij daar nou eens gaat wonen? <laughs> nou, ik woon al heel erg uh, prettig. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik zou uh, hier niet doodgevonden willen worden. Nou, maar dat is misschien weer iets te hard Ja, Ja. Nee, maar goed. Lelystad, Lucella. Tenminste, dat, en de wethouder die bevestigde dat toch een beetje. Het is een beetje een samenraapsel van wijken bij elkaar. En het heeft niet een echt centrum. Uh, desalniettemin wonen hier heel veel mensen heel erg prettig. Van die spreek ik ook. Uh, feit is dat door de crisis het nu eenmaal heel lastig is... om vooral de vrije kavels... Uh, te, te verkocht te krijgen. En daarom nu die, die 10 keer 1000 euro die ze gaan uitreiken. En dan moet jij je verslag Jos. van gaan zitten doen, Nou ben ik heel benieuwd. Nee. Nou ja, ik, ik vraag me dan af, uh, en die vraag stel ik aan Joop Vakkerdij, de wethouder. U moet wel heel wanhopig zijn. Absoluut niet. Helemaal niks met wanhoop te maken. Alleen je moet wel de kracht van je stad gebruiken. Er zijn heel veel inwoners die zijn hartstikke enthousiast over de stad. Die wonen hier met heel veel plezier. En wij zeggen tegen ze: Weet je, zien is geloven. Je kunt allerlei verhalen van leden dat horen. Kom nou gewoon eens even kijken. Dan heeft u niet het beeld dat velen schetsen. Dan is het helemaal niet om wanhopig van te worden. Het is mooi wonen in het groen, met heel veel ruimte. Maar je moet het wel zien om te geloven. En wie kan dat nou beter doen dan de eigen. Inwoners. Hoeveel, hoeveel kavels zijn er eigenlijk te koop? We zijn nu 40 en 50 te koop. Er zijn er zo heel veel meer mee te maken, want ruimte hebben we genoeg. En die staan al vrij lang uh, onverkocht daar leeg. Ja, die zijn al een hele tijd, nou ja, we zijn natuurlijk een jaar of drie geleden begonnen met veranderen, dus dat valt dan wel weer mee. Maar we willen heel graag mensen overtuigen van de kwaliteit van de stad. En wie kan dat nou beter doen? Dan ja, dan dus eigen... Niet om, om als gemeente om dat te doen? Nou, als gemeente lukt, lukt het sowieso maar nauwelijks te je verkooppraatjes. Iemand die hier woont, ik kan er zelf enthousiast over vertellen, maar onze inwoners kunnen dat eigenlijk het beste. Ja, uh, even naar die inwoners toe, de jongere inwoners. Jullie zitten hier bij de, bij de skatebaan. Wonen jullie hier met plezier? Ja. En vertel, hoe zou je de stad verkopen? Um, wat, is, wat is er zo aantrekkelijk aan Lelystad? Het is rustig. Rustig? Ja. Leuk. Leuk? Zellig. Een beetje uitgaan? Niet echt veel maar. Niet veel te doen daar. Niet veel te doen? Nee. Maar, maar leuk en rustig, maar niet liever in Amsterdam dan toch? Alleen om, te, om, om iets te kopen, maar niet verder wonen. is te druk voor mij dan. Te druk voor jou? Dus je zou het mensen op zich wel aanraden om hier te gaan wonen? Ja. Dat wel. Nou, dan uh, hoort u dat in ieder geval. Dat is leuk voor u, meneer Fakkeldij. Um... Even heel kort, uh, dat geld dat ze hier krijgen, duizend uh, euro, moeten ze in Lelystad ook uitgeven. Niet vrij besteedbaar, u moet even de bonnetjes nog controleren, want... Nou, ga die zelf doen, maar we dachten het best naar de twee kanten. Je helpt de Lelystadse economie, zal ik maar zeggen, Lelystadse ondernemers. Dan valt de Lelystad voldoende te kopen, dus dat is het probleem helemaal niet. Dit is een stimulans, een extra aardigheidje, en dan profiteren onze ondernemers ook nog mee. En dan krijgt u nog 10 seconden om de stad te verkopen aan mij. Of om zo'n kavel te verkopen. Kom mooi wonen, op een heel goed bereikbare plek, prima per spoor per weg ontsloten. Je krijgt heel veel ruimte, en waar je geld. Jeroen de Jager, we horen straks of jij overtuigd bent. Dan gaan we naar Kees Kwaks. Goedemiddag, Kees. De Goedemiddag, Lucilla. Uh, nou, Voorlopig avond stonden zonder al te veel problemen. Tenminste in de Randstad, wat in het zuiden wel. A2 Maastricht richting Eindhoven bij Born, 6 kilometer. Daar gebeurt een ongeluk. Alle rijstrokken zijn weer open... A50, ook een ongeluk bij Heteren, drie kilometer. De afrit is daar dicht. Hij heeft ze een tijdje in een vrachtauto stilgestaan op de A58. Breda Tilburg, er staat nog vier kilometer via bij Ulvenhout. Alle rijstroken zijn weer vrij. We hadden het net over de extra bezuinigingen waarover wordt gedebatteerd in de Tweede Kamer. Een ander heikel onderwerp voor het kabinet, wat natuurlijk ook te maken heeft met die economische crisis, is het pensioen. Het kabinet wil graag pensioenopbouw verlagen, ook de premies moeten omlaag. Onder druk van de Tweede Kamer zijn de staatssecretarissen Wekers en Kleinsma... daarover gaan praten met de sociale partners. Wilco Boom in Den Haag, onze verslaggever. Wilco, daar is nu een, uh, een brief over gekomen, begrijp ik. Uh, en dat ziet er niet zo goed uit voor het kabinet. Nee, dat begrijp je goed, want de conclusie is eigenlijk... dat de sociale partners geen afspraken willen maken over premieverlaging. Uh, ja, Wekers en Kleinsma, de staatssecretarissen die over de pensioen gaan... die zijn inderdaad onder druk van de Tweede Kamer met die sociale partners gaan praten. De Kamer wilde er maandagavond niet verder over debatteren eigenlijk. Ze hadden heel veel kritiek. Nou, Wekers en Kleins hebben dus de gang naar Canossa gemaakt... maar bij de sociale partners het deksel op de neus gekregen. De sociale partners houden vast aan de afspraken in het Sociaal Akkoord... En dus geen centrale afspraak over verlaging van, de pensioen, van die pensioenpremie. En dat is een flinke tegenvaller voor die uh, staatssecretarissen. Ja, want, want het kabinet zegt nog steeds... premie omlaag, uh, dat, dat is goed voor de economie. Aan de andere kant staat daar neem ik aan tegenover... dat er dan te weinig voor het pensioen gespaard wordt. Nou ja, dat zou je inderdaad wel denken. Maar volgens het kabinet uh, is dat niet zo. Want uh, we gaan allemaal langer werken. In elk geval tot ons 67ste. En doordat we langer werken, gaan we ook langer premie betalen. En dat zouden we toeleiden dat ondanks een lagere premie... we toch hetzelfde pensioen houden. Uh, niet iedereen gelooft dat overigens, hoor. Want de SP zegt bijvoorbeeld dat het pensioen wel degelijk uh, omlaag zou gaan. Maar goed, in elk geval is een lagere premie goed voor de koopkracht... en dus goed voor de economie, denkt het kabinet. Uh, en vandaar dat dus die premie omlaag zou moeten. Maar ja, sociale partners willen niet meewerken. Uh, geen centrale afspraken maken. Willen het overlaten aan de besturen van de pensioenfondsen. En die denken natuurlijk ook aan andere dingen... zoals het opbouwen van financiële buffers. Want veel ze hebben geld tekort. Dus ja, uh, bot voor um, Wekers en Kleinsma. En blijft dan alles nu zoals het was met het pensioen? Uh, nou, Voorlopig is er vanavond eerst uh, het debat wat maandag werd afgebroken. Dat gaat de Tweede Kamer nu voortzetten. De verwachting is eigenlijk dat de Tweede Kamer het plan nog wel eens zou kunnen gaan goedkeuren. Want daar hebben VVD en PvdA, de regeringspartij, een meerderheid. Maar als dat al gebeurt, dan stevent het kabinet toch echt af op een zepert in de Eerste Kamer. Want de hele oppositie is tegen en in de Eerste Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. Dus ja, dan loopt het daar uh, mis... Tenzij Tom Poes nog een list verzint. En dat weet je in Den Haag maar nooit. Goed, dan horen we dat van jou. Wilco Boom was dat. Peter Kaapers-Munnik is hier voor het weer. Goedemiddag, Peter. Goedemiddag. Wat brengt het weer ons de komende dagen? Ja, nou, uh, op de lange termijn, en dat is het goede nieuws... gaat het echt wel de goede kant op met het weer. Het wordt volgende week echt wel wat warmer en zomerser en droog. Maar voor ja, het zover is... Ja, ik zou zeg zeggen, jij <laughs> begint niet, vast niet voor niets... met dat goede, goede nieuws voor volgende week. <laughs> dat is eigenlijk een, een doodzonde hè, om met goed nieuws te beginnen... als je ook slecht nieuws hebt. Want het slechte nieuws is dat we echt nog eventjes... door een flinke zure appel heen moeten... En die zure appel die, die hebben we morgen al en ook overmorgen en zelfs ook zaterdag. Het wordt morgen echt koud, fris. Het wordt maar 12 tot 15 graden, heel bewolkt. En vooral in het, noorden, in het noordoosten gaat het flink regenen. Maar ook de rest van, de, van het land ontsnapt niet aan een bui hier en daar. Nu zou er wel een lichtpuntje zijn, want ik, ik begreep dat wij profijt gaan krijgen... van bosbranden in Amerika. Hoe zit dat? <lacht> nou, ik weet niet of je het profijt kunt noemen, maar mocht er, vanavond, mocht er vanavond wat opklaringen zijn... dan is er misschien wel iets bijzonders te zien met de zonsondergang. Want er zijn namelijk bosbranden in Colorado... En de rookpluimen daarvan die hebben het voor elkaar gekregen... om 7000 kilometer over de Atlantische Oceaan naar Europa te drijven. We hoeven verder geen mondkapjes op of zo. Want die, lucht die, zit, die rookdeeltjes zitten heel hoog in de atmosfeer. Twee, drie kilometer. Uh, maar die zorgen wel voor hele mooie zonsondergangen. Dus mocht het vanavond helder zijn bij u thuis... ga dan eventjes naar buiten, ga even kijken. Want dat zou wel eens heel mooi kunnen zijn. En wat is dan mooi? Roodgekleurde zonsondergangen... Uh, vanavond, morgenavond, overmorgen. De komende dagen hangt die rook boven onze lucht. En dan weten wij uh, waar dat vandaan komt, die mooie zonsondergang. Peter Kuibers Munneke. Dit is tot half zeven. het NOS Radio 1 Journaal. Head Afzang Sarah Bareilles. Ja, Australië, die krijgt, dat land krijgt een andere premier. Julia Gillard werd eerder vandaag namelijk naar huis gestuurd... door haar eigen collega's. Die denken dat de partij alleen met een andere leider nog kans maakt... om de verkiezingen te winnen. En ze wordt opgevolgd door Kevin Rudd. Dat is de man die zij weer drie jaar geleden uit het zadel wipte. Robuuste democratie, zo noemen ze dat in Australië. En vandaag werd eens te meer duidelijk hoe robuust dat kan zijn... Haar eigen collega's zegt het vertrouwen in de premier op. Niet geschikt om de partij te leiden tijdens de verkiezingscampagnes. En zoals dat in Australië gaat... als je geen partijleider meer bent, dan ben je direct ook geen premier meer. Hoe kan het dat een premier wordt afgezet van een land... waar de economie loopt als een tierenlier? Alle banken geven Australië een AAA-rating. Maar de kiezer is minder positief. Die vinden Gillet een leugenaar, iemand die haar beloftes niet nakomt. Ze beloofde, geen uitstootbelasting onder mijn leiding. We stoppen de boten met asielzoekers en er komt een begrotingsoverschot. Tja, wat niet helpt is dat ze aan de macht kwam door Kevin Rudd af te zetten. Allemaal vanwege de slechte peilingen, maar nu staat ze er zelf veel slechter voor. En dus wordt Kevin Rudd weer naar voren geschoven. De truth is dat veel MP's have requested me for a long, long time. Als je niet populair bent, dan komen de grapjes vanzelf. Met Gillet was dat niet anders. De laatste tijd werden ze steeds persoonlijker en steeds onvriendelijker. De eerste vrouwelijke premier werd op een menu gezet... als kwarteltje met kleine borsten, brede dijen en een grote rode doos. Afgelopen week werd haar tijdens een interview nog gevraagd... of haar partner misschien homoseksueel was. Tim is namelijk een kapper... De ene keer toonde ze te veel inkijk in haar blouse. Maar toen ze in tuttige kleding foto's liet maken van haar hobby, breien, was het ook weer niet goed. Ze is toch geen huismoeder? Bij de kiezers kon ze niets meer goed doen. De reactie op de eerste vrouwelijke prime minister. niet alles over mijn prime ministership, nor does it explain nothing over mijn prime ministership. Met Gillard stevend Labour af op een politieke wipe-out. Met Kevin Rudd hopen de politici de schade in ieder geval beperkt te houden en dus moet Gillard wijken. Tijdens haar afscheidspeech vloeien er geen tranen. Gillard is namelijk een harde, eentje die het best is als ze onder druk staat. En dat is precies wat Labour nodig heeft tijdens de verkiezingen, zou je denken. En Kevin Rudd? Hij is veel populairder bij de kiezers. Ze vinden hem sympathieker en misschien komt dat wel omdat hij huilend afscheid nam toen hij drie jaar geleden zelf werd afgezet. Toen dachten zijn collega's dat hij niet goed genoeg was om de verkiezingen te winnen. Nu geldt hij als messias. Het kan verkeren in de Australische politiek. Een robuuste democratie heet dat hier. U hoorde correspondent Robert Portier vanuit Sydney. Na vijf in het Radio 1 Journaal meer over de overwinning van voorstanders van het homohuwelijk in Amerika... Uiteraard volgen wij het debat in de Tweede Kamer met premier Rutte. En we hebben contact met Bram Tankink van de Belkin-ploeg. zo heet het tegenwoordig. We gaan het hebben over de Tour, want er is wat kritiek op het parcours gekomen. Met name een afdaling na de beklimming van de Alp dues. Dat zo dus. We gaan eerst richting het nieuws van 5 uur.